6 uur. Het NOS-journaal. Die al Thomassen. Goedenavond. Turkse premier Erdogan, kapitel 2 en veiligheidsraad. CBP waarschuwt voor risico's van opslag in cloud en meer dan 40 graven vernield in Barendrecht.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 Het College Bescherming Persoonsgegevens waarschuwt consumenten dat het opslaan van bestanden in zogeheten clouds hun eigen verantwoordelijkheid is. In een cloud van bijvoorbeeld Apple en Google kunnen particulieren verschillende bestanden online opslaan. Uit onderzoek dat vandaag uitkwam blijkt dat dat niet veilig is. Amerikaanse opsporingsdiensten namelijk kunnen eenvoudig toegang krijgen tot de Nederlandse bestanden. Wilbert Thomassen van het CBP over dataopslag via de cloud.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 Zijn best overzichtelijk als je maar van tevoren realiseert wat de risico's zijn. Hele goede afspraken over maken. En uiteindelijk ook met u en mij, hè, van wie de gegevens zijn, daarover terugkoppelen en daar open over zijn. De SP wil ophelderingen over de slechte beveiliging van de clouddiensten van bedrijven als Google en Apple. Kamerleden Gesthuizen en Van Bommel willen van de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie weten... welke stappen ze gaan zetten om de clouddiensten veiliger te maken. Koorts, diarree, misselijkheid, hoofdpijn. Deze klachten komen voor bij mensen die besmet zijn geraakt... met de Salmonella-bacterie uit de Rijkse zalm. Maar er zijn ook twee mensen die eraan overleden. Beiden waren boven de 80 jaar. Het aantal meldingen van zieken staat op 550. 200 van hen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar het RIVM vermoedt dat er in werkelijkheid... duizenden mensen ziek zijn geworden door de zalm. Een van de mensen die ziek werden is Jan Harten. Nou, toen het eenmaal aan het licht kwam, toen voelde ik me echt, echt ziek worden. En echt zo ziek, dat ben ik in jaren niet geweest. Dus toen was echt wel wat aan de hand. En het kwam openbaardig zo snel en het was hollen, uh, hollen, hollen. Holle. Veel naar de wc? Heel veel, heel veel. En het was amper bij te houden, ja. En dat blijkt ook wel, want een etmaal later was ik zes kilo lichter. En, dat, uh, en dan moet je het weer aanvullen met water en, en je hebt geen trek. Vooral niet toen je nog koorts zat. Toen die koorts eenmaal weg was, toen had ik weer eetlust En toen ben ik ook gewoon weer aan het eten gegaan... om weer op conditie te komen. Wel is vaker wat verkeerds gegeten, maar dit was anders. Dit was heel anders, dit was heel anders, ja. Ik heb wel eens iets verkeerd gegeten, maar dan, was het, dan wist je waar het van kwam. Want dat kwam dan meteen, maar dit kwam pas drie dagen later aan het licht. Pas drie dagen later, u had een zalmsalade gegeten op een feestje... en pas drie dagen later... Begon het? Nou, s werd het al... Het was zaterdag. maandags werd het al wat... Dat ik wat spierpijn kreeg. Een beetje een onhebbelijk gevoel. En dinsdag begon ik me echt ziek te voelen. Hoe wist u nou dat het de zalm was? Ja, dat stond in de krant toen er al, dat er een verkeerde zalm was. En ik heb verder niets anders gegeten dan wat vlees, wat wel goed was op de barbecue. En dit, ja, nou, dit moet de ene kans zijn. En met voedselvergiftiging komt het er van bovenuit. Dan ga je braken. Maar dit is, salmonella gaat door je lichaam heen. En dat komt toch via de normale weg uit na twee dagen, denk ik. Hè? Ja. Er zijn zelfs doden bijgevallen. Wat denkt u als u dat hoort? Nou, dat is griezelig. Ik ben de dood ontsprongen. Ik bedoel, dan zeggen ze wel, het zijn ouderen, maar goed... U bent ook niet meer de jongste. U ziet er nog goed uit, maar u bent 71. Ik ben 71, ja. En ik, meteen heb ik me wel gerealiseerd... dat ik moet zorgen dat ik drink, dat ik vocht tot me neem. Nooit meer Salem? Jawel hoor. Alhoewel, ik er nog wel even de eerste week niet aan denk. Nee, moet God gaat weer komen. U hoorde een verslag van Mark Hamer. Dit is het NOS-journaal met Isolo Thomassen. Op de algemene begraafplaats van Barendrecht zijn zeker veertig graven vernield. De daders hebben grafstenen en ornamenten omvergetrapt. Een bezoeker ontdekte de vernielingen vanochtend en waarschuwde de politie. Waarschijnlijk zijn de daders na zeven uur gisteravond de begraafplaats opgegaan.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 In overleg is nu besloten dat die hoofdaanklager blijft. Het bloemencorso in Zundert, de Boksmeerse Vaart en de Sint Maartensviering in Utrecht. Dat zijn de eerste Nederlandse tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De VN-organisatie UNESCO heeft al langer een lijst van immaterieel erfgoed. En Ineke Stroeken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur... gaat zich er sterk voor maken dat er ook Nederlandse tradities... op die lijst terechtkomen. Toch, mevrouw Stroeken? Ja, dat klopt. ja. Nou, we beginnen natuurlijk eerst met die nationale inventaris. Mm -hmm. En dat is, al, uh, dat is best heel belangrijk ook, omdat immaterieel erfgoed, daar er zijn heel veel mensen bij betrokken. En er zijn ook heel veel uh, tradities die als immaterieel erfgoed aangemerkt kunnen worden. Maar we hebben er weinig zicht op en uh, ja, die, die sector wil gewoon ook uh, zichtbaar worden. Gewaardeerd en respect krijgen. Maar en, en de eerste drie op die op die uh, inventarislijst komen, dat zijn dus het Bloemenkorzo en bijvoorbeeld ja, en de boxmeerse vaart. Als ja. ik aan Nederlandse tradities denk, dan ja. denk ik aan Sinterklaas. Dus, dat is de allergrootste. De ja. elf steden, toch. Maar niet aan de boxmeerse vaart. Nee, en dat is... Uh, kijk, Sinterklaas komt er zeker ook op en de Elfstedentocht ook. Maar deze drie zijn het uh, begin al heel lang bezig. Want voordat Nederland ratificeerde stonden wij al een hele tijd in de startblokken. En zij zijn ook een voorbeeld van hoe je een traditie kunt doorgeven... aan volgende generaties. Maar u zegt, u zegt deze waren al heel lang bezig. Wat moeten ze er dan voor doen? Nou, ze moeten namelijk uh, een erfgoedzorgplan opstellen. Mm -hmm. Kijk, beschermen van uh, immaterieel erfgoed... gaat anders dan bij monumenten en archiefstukken en museumvoorwerpen. Dus materieel erfgoed. Het is heel belangrijk dat de mensen zelf... Hun liefde en passie, maar ook hun kennis en vaardigheden doorgeven aan jongeren. En dat betekent ook dat dat erfgoed dynamisch moet zijn. En tegelijkertijd moet het elke generatie moet het zich opnieuw eigen maken, moet mm -hmm. betekenis krijgen. En dat Kijk, is met deze drie het geval: de, ja, de, de met het corso. Ja, ze hebben we dat heel uh, goed gedaan. Ja. Ja, Sinterklaas toch ook, hè? Dat is ook ja, bij elke generatie. Ja, dat, dat, dat zeker, maar. Kijk, bij Sinterklaas moet er ook een gemeenschap zijn die het uh, gaat voordragen. En er is inmiddels een gemeenschap die zich ook aan het uh, voorbereiden is en ook uh, nadenkt over uh, Sinterklaas en... Uh... Ja, wat de volgende generaties... Uh, ja, want het, het, het valt me ook op um, uh, het bloemenkorso in Zundert wordt genoemd. Ja. De Sint Maartensviering in Utrecht. Wij in Amsterdam hebben ook een Sint Maartensviering. Maar moet het altijd aan een plaats gebonden zijn? Kan het niet ja, en, iets uh, nationaals ja, zijn? Ja, kijk, het, uh, nee, het hoeft niet aan een plaats gebonden zijn. Ze kunnen ook samenwerken met elkaar. Maar belangrijk is dat ze echt bewust hun traditie willen doorgeven... Aan, de, aan jongeren bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. uh, dus ze moeten, die, die overdracht van generatie op generatie is belangrijk uh, om op die uh, nationale inventaris te komen. Ja. Dus er zullen bijvoorbeeld ook tradities die typisch Nederlands zijn. Bijvoorbeeld geboortekaartjes uh, sturen bij geboorte. Ja, die, dat is gewoon heel algemeen. Maar er is nog niemand die zegt van ik ga me de verantwoordelijkheid voornemen dat dat ook blijft bestaan. En ze hebben ook minder de noodzaak, omdat het natuurlijk. Ja, hoe, hoe uh, populairder een traditie is, hoe minder noodzaak tot bescherming. En deze uh, ja, deze, uh, de, deze inventaris vraagt wel dat je daarover nadenkt. Ja, nog even, want een, u maakt een inventarisatie. Um, nee, het is een inventaris. Hè? Of een inventaris. Je moet dat een klein beetje ja? vergelijken met de rijksmonumentenlijst. Ja, ja, ja. En, uh, en, en, en, en de werelderfgoedlijst van UNESCO. Mm -hmm. Dit is dan een uh, ja Rijks Immaterieel erfgoedlijst. Hè? En dan uh, UNESCO. Dat is dan uh, ja, dat is dan op laagste Wereldwijd. Stadium, ja. ja. Ja, want wanneer zouden deze uh, tradities op die immateriële erfgoedlijst van UNESCO komen? Nou, niet iedereen wil dat, want uh, dat kost natuurlijk en veel tijd. En uh, daar moet je ook echt de ambitie voor hebben. Maar uh, bloemencorso wil dat wel. Maar dat betekent wel dat je ook moet gaan samenwerken met de andere corso's. Dus dat betekent dat eigenlijk een aantal andere corso's uh, uh, ook op de nationale inventaris moeten komen. En dan, ja, dan, dan zou je kunnen proberen om uh, uh, ook UNESCO staat te ja. krijgen. We zijn er maar dat nog niet, is, uh, kortom. Is stap 2. Uh, <laughs> Oké, okay, uh, ja. mevrouw Stroeken, dank u wel voor uw toelichting. Tot ziens. Dag. Een sportcentrum voor gehandicapte kinderen in Amsterdam... staat vaak zo goed als leeg. Het Ronald McDonald Center zou dagelijks ruimte bieden aan duizend kinderen. Maar volgens het parool komen er in de praktijk vaak nog geen honderd. Wethouder van de Burg noemt dat in de krant doodzonde. De directeur van het sportcentrum ontkent de leegstand. Volgens haar zit het complex nog niet aan de top van zijn capaciteit. Maar de directeur noemt de groei die sinds de opening is gerealiseerd behoorlijk. Sport. Rubens Schaken heeft het trainingskamp van Oranje verlaten met knieklachten. De aanvaller van Feyenoord, die gisteren tegen Andorra zijn debuut maakte... reist daarom niet mee naar Boekarest voor het kwalificatieduel met Roemenië dinsdag. Eerder vandaag werden Jordi Klaasje en El Giro Elia... door Louis van Gaal aan de selectie toegevoegd. Elia dankt zijn terugkeer bij Oranje aan de afzegging van Arjen Robbe. De aanvaller van Bayern München kant met een blessure... en heeft de bondscoach laten weten dat hij komende dinsdag niet inzetbaar is. Matt White, ploegleider van de wielerformatie Orica Greenwich... heeft zijn functie neergelegd. De Australiër werd genoemd in het omvangrijke dopingdossier... rond Lance Armstrong. White was een oud teamgenoot van de Amerikaan... en nu heeft hij ook toegegeven dat hij doping gebruikte. In het topsportcentrum in Almere wordt de Dutch Open badminton gespeeld. Theo Plaschard is daar aanwezig en heeft al wat Nederlands succes gezien. We hebben al een uh, Nederlands koppel morgen in de finale van het uh, gemengdubbel. En ook in het uh, dames enkel zien we een Nederlandse Judith Meulendijks. De veteranen bezig aan haar toernooi. Heeft zich uh, met goede cijfers geplaatst ten koste van Nicole Schaller voor die finale. 21-28, 21-16. En we kijken nu naar de partij van Dicky Palliama tegen Emiel Holst. 13e geplaatst, Palliama op de achtste plek geplaatst. De eerste game verloren met 17-21. De tweede game wint hij met 21-19. Hij moet dus de derde game winnen om ook... In de finale te komen morgen. Verkeersinformatie bij de ANWB René Passet. Met files op de A1, Amersfoort naar Apeldoorn. Er staat nu weer file bij. Kootwijk, 2 kilometer. Op de A2 Amsterdam naar Utrecht al de hele dag vielen vanwege werkzaamheden bij Maarsen. Tussen Breuklijn en Oude Rijn 3 kilometer. Het is daar verstandig om via de parallelbaan te rijden. Op de A4 Den Haag Amsterdam, daar was het behoorlijk vastgelopen bij Leiden vanwege een politieonderzoek. Nou, het onderzoek is klaar. De file loopt nu hard terug. Er staat nu vanaf het Prins Klausplein nog 3 kilometer. Op de A7 Zaandam-Horn zijn werkzaamheden bij Purmerend. In beide richtingen staat 3 kilometer file. Op de A10 een Ongeluk zojuist tussen de het Watergraafsmeer en de Rij aan de zuidkant van de stad. Drie kilometer file staat er richting Den Haag. Twee rijstokken zijn dicht. En tenslotte de A73 Nijmegen naar Maasbracht. Na een ongeluk eerder vanmiddag tussen Nijmegen-Dukenburg en Malden twee kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. De Turkse premier Erdogan heeft scherpe kritiek geuit op de VN-veiligheidsraad. Door de besluiteloosheid van de raad... kan de Syrische president Assad elke dag tientallen tot honderden mensen vermoorden, zegt Erdogan. Het College Bescherming Persoonsgegevens waarschuwt mensen... voor het risico van het opslaan van datagegevens in de cloud. Mensen moeten zich er bewust van zijn dat er gegevens kunnen lekken. En in Barendrecht zijn meer dan veertig graven vernield. De grafschenners hebben grafstenen en ornamenten omver getrapt.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 Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Wie last heeft van schuldgevoel krijgt daar minder last van als hij zichzelf pijn doet. Zo blijkt uit een onderzoek. We praten er straks over met de hoofdredacteur van Psychologie Magazine Sterre van Leer... en met schrijfster Jessica Deurlacher die schuldgevoel tot een belangrijk thema maakt in haar romans. En we hebben live muziek van Alex Roeka. Vanavond begint op SBS 6 een nieuwe show genaamd Van je vrienden moet je het hebben. In dat programma zit een hypnose onderdeel. Wij citeren uit het persbericht. Een nieuw programma waar bekende Nederlanders van een hele kan andere kant te zien krijgen. Een snufje hypnose zorgt voor onverwachte situaties. We praten over hypnose met psychiater Henry de Berg van de Nederlandse Vereniging voor Hypnose. Uh, wat moeten we ons voorstellen bij een snufje hypnose... dat ons voor onverwachte wendingen gaat zorgen? Ik uh, denk dat het een afgeleide is van... Uh wat wij beschouwen als toneelhypnose. Dus het gaat om uh, vermaak. Mm -hmm. uh, de Nederlandse Vereniging voor Hypnose... Uh, bestaat uit leden die uh, werkzaam zijn in de reguliere gezondheidszorg. Artsen, tandartsen, psychologen, psychotherapeuten... die in hun werk van hypnose gebruik maken. Dus Het gaat wel om hetzelfde fenomeen. Het uh, werken met trans en daar gebruik van maken. Alleen de doelstelling is een heel andere. V vanavond is het een trucje, een show-element... Ja, nou, het, het, uh, het fenomeen trans, dat, uh, daar wordt gebruik van gemaakt. Maar het is echt uh, uh, ja, gebruik maken van trans om uh, mensen dingen te laten doen... waar ze zelf overigens min of meer wel achter staan. Maar nadrukkelijk om publiek te vermaken. En dan moeten we eigenlijk meteen denken aan het eten van citroenen... bijvoorbeeld onder hypnose ja, en ja. zoiets. Nou ja, dat zijn de, de beelden die ik ook ken uh, van vroeger uh, op televisie... Uh, bij, uh, wanneer wij hypnose toepassen, gaat het echt om uh, het gebruik maken van de trans. Om mensen uh, zover te krijgen dat hun gedrag gaat veranderen in meer gezonde richting. Dat ze makkelijker met hun moeilijkheden kunnen omgaan. Maar hoe werkt dat? Uh, Stel dat ik een, een dwangneurologus ben. Uh, de trans maakt, uh, of tenminste, de hypnose maakt gebruik van trans. Uh, en dat kun je zien als een ...manier om de gewone therapie te versterken of te vergemakkelijken. En uh, misschien een wat makkelijker tot verbeelding uh, sprekend voorbeeld. Er zijn nogal wat mensen bang voor de tandarts. En uh, trans kun je dan gebruiken, hypnose kun je gebruiken... ...om de uh, angst voor de tandarts te verminderen. En mensen ook te helpen om uh, wat minder gevoelig te zijn. Dus, ja. uh, maar komt dat dan omdat je controle is uitgeschakeld en dat de... de uh... Therapeut een soort ander gedrag bij je kan installeren, bijna? Dat je gereset wordt? Uh, nou, het is niet helemaal uh, resetten, maar het is uh, je schakelt als het ware voor een deel je kritisch vermogen uit. Ik zeg nadrukkelijk voor een deel. Want uh, uh, zoals wij hypnose toepassen, zijn de mensen nadrukkelijk uh, heel erg bewust van wat er gebeurt. Eh, kunnen ook, eh, wanneer er iets eh, naar voren komt wat heel erg moeilijk zou zijn... Eh, zelf besluiten om eh, uit trans te komen. Hoezo ze zijn zich bewust? Want eh, je, bent je, een soort, je bent toch in een soort slaaptoestand? Nee, het is geen slaaptoestand. Je, je kunt hypnose vergelijken of trans vergelijken met... Uh, opgaan in een spannend boek. Mm -hmm. Opgaan in een uh, mooie film. Of is in een lange rit... Uh, Hebt en op een gegeven moment sta je ineens voor het stoplicht en denk je van, hé, hey, ben ik hier al? Dan ben je als het ware ook even afgeleid geweest van je gewone uh, denken. Je bent als het ware uh, extra sterk gefocust op één bepaald gebiedje. En Je ziet de omgeving niet. Daar ben je, van, daar ben je dan ja, eventjes daar, ben je niet, daar heb je je aandacht niet op gericht. Hmm. Maar neem, neem ons eens even mee naar die behandelkamer. Stel, ik kom binnen. Ga ik dan liggen? En ga je het van nee, 10 tot zit... 0 terugtellen en dan opeens overleden zet... zwaar? En, uh... Je zit gewoon in een stoel. En ik vraag je dan uh, om je aandacht te richten op je ademhaling. En met elke uitademing spanning en overtollige gedachten uit te ademen. Dat zeg jij dan? Dat zeg ik dan. Om ruimte te maken voor ontspanning... En een nieuwe energie die je nodig hebt om je probleem goed aan te pakken. En wat ik probeer op die manier uh, in te brengen is uh, verbeelding. Dat mensen zich wat makkelijker uh, dingen kunnen voorstellen, bepaalde beelden kunnen vormen en van daaruit hun aandacht richten. En hoe meer je je verbeeldt, ja, des te minder ben je uh, kritisch aan het denken of abstract aan het denken. Dat is eigenlijk wat we willen omzeilen. En als je dan komt uh, met het probleem voor, uh, uh, dat je bang bent uh, voor de tandarts... Um, hoe, hoe pak je dat dan vervolgens aan? Uh, nou, een, een voorbeeld... Uh, adem. Uh, als ik dan begin met uh, mensen spanning uit te laten ademen... Uh, dan laat ik ze bij wijze van spreken teruggaan naar een tijd of een periode of een moment waar ze het erg naar hun zin hebben gehad... zich erg prettig voelen. En dan vraag ik, stel je eens voor dat je dit prettige gevoel... dat je dat mee zou kunnen nemen. Zou je dat gevoel een naam kunnen geven, gekoppeld aan de situatie? En zou je dat dan het gevoel kunnen laten, dat prettige gevoel... Euh, zich laten, euh, kunnen laten omvormen tot een voorwerp... of iets wat je makkelijk mee kunt nemen... En dan probeer je eigenlijk dat, dat goede gevoel te koppelen aan een tandartsbezoek. Precies, dat laat ik dan meenemen naar de tandarts. En zodra je bij de tandarts bent en in de, stand, in de tandartsstoel zit, kun je dat pakketje met dat mooie gevoel weer uitpakken. En dan heb je dat goede gevoel bij je. En we weten inmiddels ook al, een goed gevoel en angst gaan heel moeilijk samen. Dus hoe meer je, je richt op een goed, prettig gevoel, des te minder sterk is de angst. En, en dat gedrag, die, hè, die afwezigheid van angst, is dan blijvend? Of moet je elke keer weer terugkomen nee, voor het volgende tanden? Nee, het is ook niet zo dat de angst afwezig is. Het zou ook niet goed zijn als je nooit meer angst uh, zou ah, ja, hebben. De angst uh, voor de tandarts, Maar uh, uh, kunt, uh, de bedoeling is dat de mensen ook thuis wat gaan oefenen. Uh, dus elke vorm van hypnose is eigenlijk zelf hypnose. Uh -huh. uh, degene die hypnotiseert, die doet niet zoveel meer dan... Uh, de cliënt of patiënt begeleiden bij het in trans gaan. Je kunt uh, de mensen thuis laten oefenen... en elke volgende keer kan hij gewoon dat gevoel weer meenemen. Of dat prettige gevoel wat hij ingepakt heeft. En dan wordt het toch een soort trucje. Ja, van mij mag je het een trucje noemen. <laughs> ja. ik, uh, uh, ik weet niet of het heel veel anders is dan andere vormen van uh, behandeling... waar mensen baat bij hebben, ja... Maar de manier waar, waar, waarop je uh, iemand die dus bang is voor de tandarts behandelt... eigenlijk die manier van in trans raken... dat is hetzelfde wat er gebeurt in het televisieprogramma. Of, of in, in, bij, het, bij, het principe van uh, in trans raken is vergelijkbaar. Is bij het ja. ver, vermaak. Ja. Uh, maar naam van ja, is vanavond uh, Patty Brad, de hoofdpersoon... bij wie dat gaat gebeuren. Daar zeg je, die kritische vermogens worden een beetje uitgeschakeld. Is het mogelijk dat ze daar dingen gaan doen waarvan ze achteraf zeggen, ik schaam me daar rot voor. Ik wil dat helemaal niet. Uh, ik weet dat uh, in het verleden dat in uh, toneelhypnotiseur... Uh, of uh, toneelhypnose, dat het wel uh, gebeurt. Maar, dat uh, was bij, bij Rost, die Rostelling of zo? Ja, zo, dat, uh... ja, ja dat herinner ik me ook. Ja. Ja. Maar goed, wij hebben een, uh, we hebben een nadrukkelijk, nadrukkelijk een andere doelstelling. Dat dus mm -hmm. wordt ook ingebouwd, dat mensen op tijd nee kunnen zeggen als ze het idee hebben van... dit gaat te ver of ik vind dit te moeilijk. Jessica Deurlacher, jij wilde wat vragen? Nou, ik vroeg me af wat het verschil was... Uh, met uh, gewoon je puur goed kunnen concentreren. Ik, ik, ik, ik herken de hele uh, machinatie die u nu beschrijft. Als, als, ik, als ik me wil concentreren op iets waar ik eigenlijk geen zin in heb... ga ik ook denken, aan die, dan zet ik een muziekje op dat ik leuk vind... En, dan wordt het tenminste een feestje. Maar dan, en dan kan je pas in een staat komen dat je iets kan. Überhaupt. In het algemeen. Uh, dan kan je iets schrijven of iets bedenken. Of iets doen wat je leuk vindt. Maar um, is dat niet gewoon hetzelfde als je heel goed concentreren? Uh, ik denk dat het antwoord ja is. Je, je, mm. je past dan blijkbaar al zelfhypnose toe. Zonder dat je het ooit <laughs> zo genoemd hebt. Mm -hmm. ja. Is iedereen er eigenlijk ontvankelijk voor? Uh, grofweg... Uh, een procent of vijf is uh, weinig tot niet ontvankelijk. Een procent of drie tot vijf is heel erg ontvankelijk. En dan heb je zo'n iets meer dan 90% procent die gemiddeld ontvankelijk is. En waar ligt dat aan? Geen idee. Dat weet ik niet. Nee. Nou, ik heb een zwager. En uh, mijn vrouw is dus zijn zus. En hij kan zijn zussen ongelooflijk goed in hypnose brengen. Uh, dat was een keer een oudje. Ik had het nog nooit <lacht> meegemaakt. Als je Joop... Doe, het is voor. En, uh... Wat deed hij? Nou, Lieke de kamer uit. Dat is je en vrouw. Toen, en toen uh, zei hij, uh, nou, wat wil je dan dat ik doe? Nou, kan Lieke heel goed Surinaams praten. Ik zeg, ze moeten een nieuwjaars toespraak in het Surinaams over. <laughs> <laughs> nou, ja. Zij komt binnen. En hij praat tegen haar, zoals jij dat min of meer doet, Henry. Hè? Van de, nou ja, adem rustig uit, in, uit, geef je maar over... Hè? En ik kreeg de indruk dat ze min of meer in slaap viel. En toen zei hij, uh, word nu maar wakker. Je weet heel goed wat je doen moet. En ze stond op aan het hoofd van de tafel... en sprak <lacht> ons in haar geweldige goede Surinaams in een, een, toe. En nieuwjaars toespraak. Nou, ik vond het geweldig. We waren flabbergast. Ik had het nog nooit meegemaakt. Wat is dit? Is dit wat jij doet? Dit is niet wat ik doe. Dit is, uh... Wat is dit dan? Ik denk dat dit uh, richting toneelhypnose gaat. Maar ja, zij was echt wel... Uh, zij, uh, bedoel, zij speelde niet mee, zal ik maar zeggen. Het was echt wel dat zij uh, door hem... Het, het fenomeen trans, dat, is het, dat heb je hier heel mooi uh, uitgelegd. Of uh, een, een mooi voorbeeld van gegeven. Maar de doelstelling is, uh, is een andere dan, uh, dan, dan ik zou doen. Hoe kwam je vrouw eruit, ik? Was het, uh, als ik in mijn vingers knip... Ja, dan, ja. Was, dan was het geloof ik van... Uh, nou, word nu maar weer wakker, zoiets. Hè? Maar het is ook een keer... Hè, maar ja, wist to ze toen nog wel wat ze had gedaan, of niet? Nee. Geen oh, idee? Nee, dat wist ze niet meer, dat ze in het Surinaams ons had toegesproken. Dat wist ze niet? Nee, geloof ik niet. Maar we hebben ook eens gezegd... Uh, zij moet nu iedereen een uh, glas cola gaan inschenken. En dan loopt ze gewoon naar de koelkast en gaat dat doen. Dood doodeng zo'n zwager. <laughs> Want voor je nou, het weet ben je allerlei wou. dingen aan het doen die je helemaal niet wil. Maar dat, is, dat, is, dat lijkt me wel een gevaar, toch, Henry? Um... Nou, niet zozeer voor, voor jouw doelstelling, maar van het uh, nou, uh, uh, uh, uh, ja, van de hypnose zelf. Nou ja, hoe de trance. gaat er integer mee om? Maar ik ja. dacht, uh, hoe gevaarlijk ja, dat kan het worden denk eigenlijk? denk je, Henk. Maar wie weet wat <lacht> jij allemaal hebt uitgesproken. Ja, <lacht> je, je maakt een terechte opmerking van... Uh, er integer mee omgaan. Daar gaat het natuurlijk om. Maar ja, eh, het kan wel gevaarlijk zijn, denk ik, of niet? Verkeerd gebruik. Uh, maar als je een mes verkeerd gebruikt, kan ook gevaarlijk zijn. En als je een... Uh, nou ja, als je een hamer verkeerd gebruikt, kan het ook gevaarlijk zijn. Dat gaat ja. met uh, het werken met trance. Maar dat hoort anders. bij de ethiek van jullie vak. Precies. Want ja. er is een vereniging uh, voor hypnose. Ja. Uh, en wat doet die vereniging dan? Die vereniging die, uh, leidt uh, mensen op uh, die uh, in hun werk gebruik willen maken van hypnose. Ja. En uh, heeft contacten met uh, verenigingen in, uh, uh, wereldwijd om uh, uh, ja, werken met hypnose... om naar uit te wisselen op congressen, symposia... Ja. Ja. En um, moet je het wel willen? Of als je, stel nou, um, ik kom bij Henk op een verjaardag <laughs> en uh, zijn zware Joop is daar. <laughs> en ik weet dat hij kan hypnotiseren. En ik verzet me van het begin van de avond tot het eind van de avond van uh, uh, wat er ook, ook gebeurt. Ik uh, praat niet met Joop, ik hoor Joop niet, ik schakel Joop uit. Kan het dan niet gebeuren? Of, of is er altijd wel ergens een opening voor een, uh, een hypnotiseur of een therapeut? Nee, als je niet uh, wilt, dan uh, gebeurt het ook niet. Nee? Oké. Okay. Dus het is ook een kwestie van overgave. Ja, uh, Jessica, Jessica, Jessica, lachen. Is, is het dan zo dat wanneer je eenmaal door iemand gehypnotiseerd bent, dan, uh, dat dan het programma, de naam van het programma in, in, in, uh, in het geweer komt en dat je een soort Pavlov-reactie krijgt? Dat je denkt, uh, oh daar is hij weer. Hoeps? Nee, nee. <lacht> nee. Nee. <lacht> oh. nee, want het is elke keer opnieuw samen spreek je af uh, wat je gaat doen en met welk doel. Hebben jullie er last van, dat er, uh, jullie als psychiaters... die uh, ook um, in hun therapieën gebruik maken van, uh, van trans... dat er toch een soort ma magische zweem omheen hangt... om de term hypnose of in trans? Nou ja, er wordt wel regelmatig gevraagd... Uh, uh, wat, wat is het en uh, hoe zit het al met... met uh, als je denkt aan de hypnose op televisie. Dus we zijn inmiddels gewend om daar nog wat aandacht aan te besteden... Om, uh, dat toe te lichten. En... Dat het niet voor de show En, is. en dat het niet voor de show Ster, ja, ja, dat... Sterren van Leer, hoofdredacteur van uh, Psychologie Magazine. Dat is precies waar ik iets over wilde vragen. Ik vraag me eigenlijk af, wat is jullie opvatting daarover als vereniging? Wat is, hebben jullie een standpunt ten opzichte van dit soort programma's? Of Rasty Rostelli's. Zeggen jullie daar iets over? Vinden jullie daar iets van? Dat het, het middel van hypnose eigenlijk voor vermaak wordt ingezet? Um... Ik spreek nu voor mezelf. Als vereniging hebben we daar niet zo'n standpunt uh, in. Ik zelf heb er ook niet zo'n uh, standpunt in. Ja, ieder moet uh, doen wat hij uh, leuk vindt. En, uh, ja. Maar denk je, dat het, denk je dat het je vakgebied um, uh, promotie bezorgt of schade Nee, het? nou, ik vind, ik vind het wel eens lastig uh, om uh, iedere keer. Want het gebeurt al vaker hoor, dat die ja. vragen worden gesteld: van, hoe zit het nou? En uh, heb je als hypnotiseur macht over die ander? Ja, dat heb ik niet. En het is. Ja, regelmatig komt, uh, komen die vragen terug. en uh, ja, Ik kom eigenlijk met hetzelfde verhaal uitleggen. Wat is het doel? En in welke en... setting uh, gebruik je. Trouwens? Nog één opmerking of op vraag van Jessica. Nou, ik vroeg me af of jullie uh, dit wel eens gebruiken voor kinderen die zich niet kunnen concentreren als ADHD-kinderen. Is daarvoor deze uh, methode niet een ongelooflijk goed uh, soort oplossing? Ik heb daar zelf geen ervaring mee, maar ik vind het in ieder geval een. Uh, de, de moeite waard van het proberen. Ik weet er niet zoveel van. Dan, nee. uh, maar het zou heel goed kunnen dat, we, dat dat bij ADHD zou kunnen worden toegepast. Geen <lacht> ratelien of ritalien? Nee, ritaline. precies. Ja. Gewoon iets natuurlijks. Ja. Ja. Nou, uh, Vanavond is dus het op tv. Je, <laughs> nou, van je vrienden moet je het hebben bij SBS 6. Ik zeg wel, we gaan kijken, maar ik weet niet <laughs> of we gaan kijken. Goed, ja, het is zo. Uh, SBS 6. Uh, moet zelf maar even opzoeken hoe later het begint, dat weet ik niet. Uh, Alex Roeka is aangekondigd. Die zit hier met Maarten Kooiman. En uh, die gaat het nummer spelen, Nachtcafé, dat is van zijn nieuwe cd, gegroefd.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 Op de tafel gehezen met haar lied Dat knarst als een roestige tang Het is een vuile troep hier het leven Maar verdomme ja, ik hou er zo van ah, ah, ah, Ik hou er zo van Hoeka begeleid door uh, Het uh, nummer dat we hoorde: heet Het Nachtcafé aan het Eind van de Straat... en komt van de nieuwe cd, het negende album Geroefd. En uh, De première van deze cd is op 5 november in de Kleine Comedie in Amsterdam. En daarvoor nog volop try-outs in Goes, Hoofddorp, Deventer, Nieuwegein. Maar kijk vooral even op de website www.alexroeka.nl. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Ja, en in Pavlov praten we met psychiater Henry de Berg, met schrijfster Jessica Deurlacher en met Sterren van Leer... hoofdredacteur van het Psychologie Magazine. En met Alex Roeka, je bent ook nog even bij ons aan tafel komen zitten. Ja, ja. ja. Want uh, we gaan het hebben over schuldgevoel. En dat uh, is naar aanleiding van een onderzoek... waaruit blijkt dat je schuldgevoel minder wordt als je jezelf pijn doet. Sterren van Leer, is dat verrassend? Nou, dat is niet heel verrassend... want het is niet het eerste onderzoek wat daarover gaat. Het is wel heel interessant... Um, het gaat over uh, het fenomeen dat mensen die zichzelf schuldig voelen... en die dat niet direct kunnen goedmaken met degene die ze iets hebben aangedaan... Uh, in een experimentele setting worden gebracht waarin ze zichzelf uh, pijn kunnen doen. In dit geval door een ongevaarlijke elektrische schok toe te dienen. Dat en, is het onderzoek. Dat is het onderzoek. Ja. En wat dan blijkt, is dat uh, uh, de mensen die zich schuldig voelen... en zichzelf een schok toedienen, voelen zich daarna beter... Minder en, schuldig? Minder schuldig, ja. Want hebben ze zichzelf als het ware gestraft? Ze hebben zichzelf eigenlijk gestraft. En, maar zou dat dan ook betekenen dat mensen die lijden aan schuldgevoel... dat die ook sneller geneigd zullen zijn om met een mesje in hun arm te, te krassen? Ja, die link wordt nu wel gelegd zo rond dat onderzoek. Ik vind het zelf wel een beetje snel gaan, hoor. Want ik kan me daar best iets bij voorstellen. Aan de andere kant kun je ook niet zeggen dat iedereen die in zichzelf krast... waarschijnlijk dat doet vanuit een soort schuldgevoel. Dus ik vind niet dat je het kunt omkeren. Mm -hmm. uh, er is, uh, uh, wat ik wel interessant vind van het onderzoek... is dat ze uh, dit uh, fenomeen dat jezelf pijn doen... schuldgevoel verlicht hebben gelegd naast uh, een, uh, zeg maar een controlegroep... waarin mensen in een verdrietige staat werden gebracht. Die moesten dus niet terugdenken aan iets waar ze zich schuldig over voelden... maar iets waar ze zich heel verdrietig over hadden gevoeld. En uh, het uh, grappige is dat je daarbij dit effect niet ziet. Dus die kun je ook zichzelf een schok laten toedienen. Maar de mensen die. Zich, en het eerste is wat je merkt: de mensen die zichzelf een schok toedienen, die uh, zich schuldig voelen, die gaan verder. Die nemen meer pijn dan de verdrietige mensen. En zij voelen zich ook verlicht, Minder schuldig. Terwijl de verdrietige mensen, daar geldt dat niet voor. Die is natuurlijk al zielig. <laughs> nou ja, dus die je gaat zichzelf zou... zelf geen schok geven. Want dan voelt hij zich nog verdrietig. Nee, maar je zou kunnen... Kijk, waar je natuurlijk voor moet controleren in zo'n soort experiment... is dat je niet uh, eigenlijk zit, iets anders zit te meten dan wat je zit te meten. Mm. Kijk, het kan zo. Je zou kunnen vooronderstellen zo'n schok... Zo, zo überhaupt zo'n experimentje tussendoor... waarvan zo'n proefpersoon helemaal niet weet... dat het iets te maken heeft met het voorgaande... dat leidt enorm af. Dus dat haalt sowieso de heftigheid van de emotie af. En dat hebben ze hiermee wel aangetoond. Dat is niet zo. Het gaat dus echt om het effect. Uh, pijn helpt tegen schuldgevoel. Wat is uh, de functie eigenlijk van schuldgevoel? Uh, het houdt ons een beetje in het gareel. Schuldgevoel is, uh, uh, is een heel duidelijk uh, alarmsignaal. dat je over, uh, uh, over uh, grenzen heen gaat. Dat jij eigenlijk je eigen uh, normen en uh, waarden zet geweld aandoet. En. Um, in die zin is het een hele functionele emotie. Het kan een emotie zijn die heel vervelend aanvoelt. Maar voor sociale beestjes zoals wij dat zijn... is het heel erg nodig om uh, te weten wanneer je um, uh, wanneer over een grens gaat. En wanneer je een ander kwetst... of wanneer jij iets doet wat uh, indruist tegen zoals je eigenlijk wilt zijn... dan zul je je schuldig voelen. Dus, dus het helpt ons met het herstellen van een goede band... met degene die je gekwetst hebt. Je ja. denkt, ik ben te ver gegaan... Ja. Maar nu wordt er steeds ge... mag ik even ja, ja dit is Jessica Duur lachen. <laughs> nu wordt er steeds gedaan alsof er echt een daadwerkelijk uh, object van het schuldgevoel moet zijn. En ik heb juist het gevoel dat er ongelooflijk veel abstract schuldgevoel Je uh, hebt in de wereld. Het nou ja, ja, het is gewoon... Ik, wat, ja, dus dat is niet wetenschappelijk. Dat scheelt uit mijn eigen koker. Maar volgens mij zijn er mensen die zich sowieso schuldig voelen... als een soort uitvoersel van hun geweten. Ja. Je hebt het geweten gekregen uh, door de cultuur... en door de uh, samen, samenlevingsafspraken of zoiets dergelijks. Maar ook wel door, uh, ja, gewoon door de afspraken die zijn gemaakt tussen mensen. En wat mag wel, wat mag niet. En nou, Dan heb je natuurlijk ook nog de Bijbel. En dan heb je natuurlijk ook nog allerlei andere. Andere, uh, invloeden en de ene heeft meer he, heeft meer geweten dan de ander uh, dat heeft we gisteren bij, bij meneer holle daar even kunnen aanschouwen <laughs> maar um, uh, schuldgevoel is natuurlijk ja toch ook kan toch ook zijn dat je gewoon het gevoel hebt dat je iets verkeerd doet zonder dan, een concreet gevoel zonder dat aanwezig. er iemand hmm. verder onder leidt ja. bedoel ja uh, kan, dan, kan het Roeka. dan uh, genetisch ook uh, overgedragen worden schuldgevoel vraag ik me af Genetisch? Ja, dat je, je, dat bedoelt, je, het, je... het schuldgevoel vanuit, je, vanuit vorige generaties terug meekrijgt in jezelf? Nou, genetisch zou ik families... dat niet noemen. Maar je wordt ermee gevoed. Je kunt ermee ja. gevoed worden, denk ik ook. Ja, als, ja. als kind. Dat je maar heb met, je die met ervaring, Alex? Uh, nee, zo, maar ik vroeg het me eventjes af. Ik vraag me ook af, ja. is het iets van de civilisatie? Of is, het, is in, in het schuldgevoel een tijdloos iets? Denk je dat in de prehistorie ook schuldgevoel zo, was? Ik denk dat zo gauw, als, uh, zo, als je, zo gauw als je kunt spreken van een, uh, van een sociale groep mensen... Dus van... Een, van, uh, he, van Groepsdieren met genoeg uh, intelligentie en zelfreflectie om te kunnen zien wat het effect is van hun daden. krijg je dit soort uh, emoties waar we mee zijn, ja, waarmee zijn uitgerust. om uh, te zorgen dat het, uh, dat het contact onderling wat uh, soepeler verloopt. Ja, ja, dat er niet de groep altijd prettig aan blijft. Maar, uh, maar de evolutie is ook niet ingericht om ons een prettig gevoel te geven. maar om te zorgen dat de soort als geheel ja. daaruit komt waar wij de beste kansen hebben. Ja, dat is is dat ook ja. de reden waarom religies uh, erg de nadruk op schuld leggen? Uh, ja, dat vind ik eigenlijk, de, de, of, ik daar, of ik daar nodig in ben om iets over te zeggen. <lacht> het is wel zo dat, uh, de, dat religies op die manier natuurlijk heel duidelijk uh, de, de, kunnen bijsturen in het gedrag van mensen door, da door op dat schuldgevoel. Maar in, in, in, in de, in, als we nu over de prehistorie gaan hebben <lacht> en dat mensen zich toen al schuldig voelden. Ja. Kijk, onze hond voelt zich ook al schuldig als hij iets uh, heeft gepakt wat niet van hem is. Ik bedoel, in die zin is het natuurlijk een heel bazaal iets, maar is dat schuldgevoel? Is dat niet gewoon. Uh, jammer dat hij gepakt is en he, dat hij ja. met gebogen hoofd nou ja, terug hij naar zijn dat man slaat, voelt hij dat zelf? Uh, he, dan is het misschien projectie van jou ja, dat je absoluut, denkt he, hij ligt denk schuldig te voelen. Ja. Op het moment dat jij hem een reprimande geeft, dan is het dan misschien een reactie op uh, de bestraffing die hij krijgt. Of die spijt. Of een hond pech. echt schuldgevoel kan hebben. Pech. De crimineel die, ges die gesnapt wordt is, het was schuldig op het moment dat hij gepakt wordt. Anders zou dit niet zijn. Maar Alex, je bent aan het van komen zitten. Uh, Jon Pompje nu als een interviewer. Maar we wilden jou ook graag ah. <laughs> vragen stellen. Wat je zei in mijn nieuwe programma... voor wij begonnen om uh, kwart over zes. Ja. Gaat het voor een deel over schuldgevoel? Nou, er komen in heel veel van mijn, van mijn liedjes komt schuldgevoel voor. Dat komt ook, is ook het gevolg van het feit... dat ik een aantal uh, liefdes achter de rug heb. Waar, waar, waar je dan uh, met terugwerkende kracht het gevoel krijgt... ik heb, ben heel erg tekort geschoten. Ik heb mensen ongelukkig gemaakt. Uh, dat geeft een bepaald schuldgevoel. En dat komt vooral bij, bij zangers dan in die liedjes uh, terug. Huh. En uh, ja, wat, wat doe je daarmee? Dat, ik weet niet of dat in de, in de kader van ja, ja, het programma is. Dat wat, is wat, heel wat doe je met schuldgevoel? Nou, mensen geestelen zich om, om hun schuld te verminderen. Doe jij er zijn dat ook? Allerlei, Ja, ik ook. Nee, ik geestel me niet, okay. tenzij ik het doe, doe door te zingen. Dat is misschien ook een vorm van geestelen, Door vals te zingen misschien? Ja, of door veel aan sport te doen. Ik zit bezig te denken dat mensen met veel schuldgevoelens meer kans hebben... op een gouden medaille op de Olympische dan mensen die dat niet hebben. ik. <lacht> <Denk>, dat <lacht> is zo'n leuk onderzoek te zeggen. Ja. Nee, maar ik, ik, ik zelf worstel wel met, met mijn schuld, dat moet ik gewoon bekennen. En, eh, ik ben katholiek opgevoed en ik heb vroeger als kind... de enorme opluchting ervaren wat het is om te biechten. Ja. Uh -huh. en, en, en, en, en nu, ik geloof al lang niet meer in God. En ik, ben, ik heb ook helemaal afgestapt van die, van die christelijke rituelen en zo. Maar laatst, uh, vorig jaar, kwam ik een kerk binnen in Antwerpen. Uh -huh. En daar werd de biecht afgenomen. Ja, en in zo'n hokje. Het, of collectief? Ik, ja, nee, in, in zo'n hokje. Ja. En toen ben ik op het idee gekomen: ik, ik ga daar ook eens naartoe. Ja. Ik ga de, ik direct, als ik de kans krijg, ga ik ook die biechtstoel in. En dan ga ik tegen die, die biechtvader vertellen wat mij allemaal op mijn leven ligt. En wat de slechte dingen die ik gedaan heb. Ja. Dat heb ik gedaan en ik ervaarde het ongelooflijke. Ik kwam opgelucht uit die biechtstoel. Dus gewoon door het te bekennen, ja. die man geeft mij vergiffenis, ik kan verder. Dat maar is ongelooflijk. Zat het in het, ik vertel het hem en dan ben ik het kwijt? Of zat het in dat ritueel van vergeven? Ja, allebei. Je bekent het en dan word je van hogerhand vergiffenis geschonken. En dan ben je blijkbaar als, als, als, als denkend mens toch wel zo primitief okay. om, om, om dat te aanvaarden. Ja, ja. Nou, okay, dat was het. Maar dat is dan, ja. dan misschien ook iets waar je ook van zou kunnen lenen in je, uh, in je relaties met mensen, toch? Want in feite is, als je iemand je excuses aanbiedt voor wat je vindt dat je hebt misdaan. Ja. Dat verlicht jou ook van je schuld. Want dat is een vorm van bieding. Maar bij mijn ex-liefde accepteerde mijn excuses niet. Wat had jij gedaan dan? Ja, wat mensen in de steek laten. Bedriegen. Verhaalplegen. Jessica jegen. Dat zijn de afschuwelijke dingen. Ja, dat is ook alweer zo gek. Dat doe je wel. Ja, dat is toch wel gek dan. Dat is ook een soort verslaving aan dat net over die grens heen willen rijken. en dingen net doen in een andere state of mind. Nee, ik denk dat het twee verschillende aspecten zijn. Er is een soort levenshonger, er is nieuwsgierigheid naar leven... er is mm -hmm. uh, uh, lust, verlangen, lust, verlangen. Mm -hmm. en, en dat staat eigenlijk in, in, op het moment zelf los van die schuld. Die schuld krijg je daarna. En ja, dus dan, dan, dan kom spannend. je in een andere wereld terecht. Ja. Maar waarom noem jij dat verslaving, Jessica? Nou ja, ik zie wel vaker mensen die, die, die bedriegen. Inderdaad, eh, enerzijds de honger naar dat nieuwe... en dat andere en dat spannende hebben. En dan, hè, en dan toch weer die spijt erna... Uh, ook ervaren van God, ik heb dus degene met wie ik een afspraak eigenlijk had, een soort, hè, die ik iets beloofd had, mm -hmm. iets eeuwigs, ja. die heb ik natuurlijk uh, gegriefd en gepeinigd. En dan toch elke keer weer in dezelfde fout vervallen. Ja, maar zit dat en... in die nieuwsgierigheid naar de hele leven mij buiten? Mij? Of zit het in de verslaving aan schuldig worden? Ja, volgens mij is dat het. Echt? Dus is, er, is er een vorm van verslaving? een soort iets, iets, iets wat kennelijk, uh, ja, het is in ieder geval sterker. He, want het gebeurt elke keer opnieuw. En, en, en, en daar zit dus iets aantrekkelijks in het... in die frictie in jezelf. In dat schuldgevoel zelf. Dat ik dat, telkens dat dat toch weer... Maar wat is daar weer... zo comfortabel aan om dat te doen? Ja, ja wat is er, dat, dat is de grote vraag. Ja, maar ja, dat, dat je, wat dat is er je zo durf. comfortabel ja. in, in, in jezelf te krassen? Dat is ook niet comfortabel. Ik vraag me dan af of er niet een verschil is tussen schaamte en schuld. Mm -hmm. Schuldgevoel tenminste, als ik dat dan... Uh, van jullie horen en waar ik zelf ook aan denk... Ja, dat je echt oprecht spijt hebt van uh, iets wat je gedaan hebt... en, uh, en ook, ook uh, moeite doet om uh, dat aan iemand te, te bekennen. Bijvoorbeeld uh, het voorbeeld van, uh, van biechten. Uh -huh. uh, vergevenis krijgen, maar dan toch ook vooral uh, jezelf als het ware vergiffenis uh, schenken... En tenminste, het voorbeeld van uh, zo'n soort verslaving. Dat uh, lijkt meer van. Hij uh, stom dat het me niet uh, gelukt ja, maar het is. Ja, met kant kan het ook te maken hebben dat je eigenlijk niet um, genoeg van jezelf houdt. Of zoiets. Ja. Hè, en, en een soort weerzin voor jezelf voelt. Of een soort, soort van elke keer wijs je weer aan jezelf. dat je inderdaad die onwaardige persoon bent. Hè, die je denkt dat je misschien wel bent. Daarom, daarom refereer jij volgens mij ook nu aan schaamte. Ja, mm -hmm. ja. Want dat, eigenlijk, dat, dat gaat niet meer over. Uh, een soort misdraging ten opzichte van een ander. Het gaat mm -hmm. over een gevoel dat jij zelf als mm -hmm. mens niet deugt. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dan ga je misschien voorbij aan de kracht van de verleiding. De ja, verleiding ja, dat is zo krachtig dat het lekker is om ja, blij ja, te worden. Ja. Jessica die zegt: je kan verslaafd zijn aan je schuldig voelen. Herken je dat in jezelf? En mezelf? Ja. Nou, nee, ja, nee, hoogstens met uh, het altijd te laat komen. Je was je... hier prachtig op tijd. Ik heb ja, het omdat ja. er iemand mee was kan me ophalen. <lacht> Anders weet ik niet wat er gebeurt <lacht> Nee, maar even serieus? Nou ja, je kunt, je kunt. Er zijn heel veel mensen die zijn altijd te laat. Okay. En, en en dat die vijf minuutjes extra, waar je dan eigenlijk heel rot over voelt, die je dan elke keer weer pakt. En God weet waarom. Dat is, dat is iets. En ik heb dat nooit helemaal kunnen begrijpen. Je ziet het als een soort thrill-seeking. Ja, daar zit een soort thrill in. En die thrill van um, elke keer net on the edge leven... Dat is, daar zit, zit een soort uh, ja, iets, iets, iets verslavends in. Dat is... ik, zou, ik zou het meer een autoriteitscomplex noemen. Om, altijd, om, om obsessief te laten komen. Ja, okay. ja. Ja. Nou, goed, nu ja. gaan we natuurlijk alle ja. dingen. Ja. Ja. Ja. Jij hebt uh, schuldgevoel ook uh, een, een vrede emotie genoemd. Nou ja, ja, ja, kijk, de schuld is natuurlijk een heel onprettig gevoel. Het is een van de onaangenaamste gevoelens die er zijn. En um, uh, ik, ik denk dat er een, uh, een, een, een soort haat kan ontstaan als je. Uh, dat, en dan heb ik het dus niet over te laat komen of over. Zelfs niet over. Um, nou, zelfs, zelfs met overspel zou je dat nog kunnen hebben. Dat je een ongelooflijke ergernis en haat ontwikkelt ten opzichte van degene. Tegenover wie je, je schuldig voelt. Dus mensen die hun geliefde bedriegen, kunnen ook ongelooflijk kwaad op die geliefde worden, dat ze niet doorhebben wat je aan het doen bent. Um, bijvoorbeeld. Uh, en daar eigenlijk eigenlijk haat je ze vanwege het veel schuldgevoel, dat zie je geven. Ja, om, eigenlijk... om je eigen schuldgevoel ja. eigenlijk te verbloemen. Of niet? Nou, maar als oorzaak dat van je schuld. Ja, zij doen jouw pijn in deze... zij doen jouw pijn. Je bent het kleine ik, tekens aan het uitzenden. Ja, ja. van... De telefoon van de wijk gaf je een prachtig voorbeeld. Dan, dat is dan een heel een heel groot. Er is een hele mooie uitspraak van Hendrik Broder, journalist van de Spiegel in Duitsland, heel beroemd. En die heeft wel eens gezegd: de, de Duitsers zullen de Joden Auschwitz nooit vergeven. En de, de, die omkering die erin zit is natuurlijk ongelooflijk uh, uh, interessant. En, en, en ook wel, er zit ook een soort waarheid in. Na al die jaren zijn de Duitsers, of de ex nazis er is een soort ergernis van godverdomme, we worden de hele tijd weer mm -hmm. herinnerd aan die oorlog waar we ons zo kut over voelen. Waar we ons zo, zo schuldig over voelen. Ja. Sorry dat ik deze woorden op de radio gebruik. Ja, ja. Maar dat is, dat, daar zit een soort, um, um, soort, soort, soort, soort ha haatneiging uh, bij... Hm. die ik eigenlijk heel fascinerend vind. Want dat is natuurlijk ook volgens mij waarom uh, schuldgevoel een schadelijke emotie kan zijn. Wat, wat vind ik? Denk In plaats ik, van wat... Uh, zuiverende emotie. Dus niet zuiverend, maar juist ja, ook ja. heel gevaarlijk. Maar komt het dan ook omdat het heel lang aanhoudt, zeg maar? Want dat was natuurlijk na de uh, Tweede Wereldoorlog was dat natuurlijk niet uh, zo dat dat... dat dat Auschwitz, um, of, of dat de Duitsers de Joden te kwalijk namen, dat Auschwitz er uh, is geweest. Kijk, je moet het ook niet letterlijk nemen, want het, niemand zal dat ever toegeven. Nee, maar ik bedoel maar, eigenlijk van. Is maar, en direct het... na de oorlog, was niemand met die oorlog meer, probeerde niemand meer met die oorlog bezig te zijn. Hè? Dat dus, in die zin is dat natuurlijk. dat is een heel proces geweest van. De jaren '60 kwam eigenlijk de oorlog pas een beetje terug. Ja. En, de, maar nu hebben we het daar, daarover. Maar het is, het is een, een aantrekking. Vorige week hadden jullie een andere gast hier. Um, na, na, zonder daar nou specifiek op in te willen gaan. Maar dat, daar, die worstelt natuurlijk ook met een vader. En hè, met zijn verleden. Chris van de Heijden. Ja. Nou ja, daarin zie ik ook een hoop uh, van deze materie. Uh, gewoon verpersoonlijkt in zijn manier van omgaan ja. met het verleden. Maar was je bedoeld volgens mij te vragen. Als een schuldgevoel heel lang. Stand houd, ga je dan juist degene die jou dat schuldgevoel heeft gegeven haten? Ja, is nou, misschien niet lang. Het is altijd, niets is lang, alles is altijd repetitie. Het is ja. nooit iets wat alsmaar aanhoudt, het is elke keer repetitie. Het Elke keer opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw. als we even <laughs> teruggaan naar het schuldgevoel en pijnigen, want dat is de aanleiding voor dit mm -hmm. gesprek, hebben wij hier aan tafel, daar ervaring mee, dat wij dachten... ik moet mezelf eens eventjes een klap geven of pijn doen. En dat je dan dacht, yes, dat heeft geholpen. Nee, de, nee uh, ik heb mezelf nooit een dreun gegeven... dan wel een mesje in mezelf gezet. <lacht> nee, ik heb er wel ervaring mee, ja. Ja? Ja, ik kan, kan wel zo kwaad op mezelf worden... dat ik, uh, dat ik een zekere opluchting vind aan, aan het pijn doen. En wat, wat doe je dan? Nou, bijvoorbeeld keihard met mijn knokkers zo op de tafel slaan. Hm. Dat, is, dat is vrij pijnlijk. Ja. En op een of andere manier vanuit woede en, en, en, en, en, en, en, en teleurstelling over mezelf... geeft dat dan toch wel een soort opluchting, blijkbaar. Want anders zou ik het niet doen en herhaaldelijk doen. Ah. Mm -hmm. Dus in nee. die zin, ja, zou je een vorm van automutilatie... of bestraffing kunnen noemen om je schuldgevoel uh, op te lossen. Maar Michelin? je kan natuurlijk maar, ook gewoon de confrontatie aangaan... met degene die je uh, pijn hebt gedaan ja, maar en als je die, excuses als, aanbieden. Ja, maar als die geen vergiffenis schenken... Dan, dan, dan kun je daar verder niks mee. Als die jou alleen maar blijven kwalijk nemen, wat die, die, die schuldgevoel nog versterken, als het ware, dan, dan, dan, dan, is dat, dan, dan moet je dus ergens anders naartoe gaan naar een psychotherapeut of naar een biechtvader of, of, je, ja. of tot hm, hele. iemand anders die dan zegt: het is goed. Ja, het is niet zo erg. Je kunt ja, God, God is wat dat betreft natuurlijk de machtigste instantie die er is. <lacht> He, die staat overal boven, die kan zeggen: ik vergeef het je. Ja. He, en dat is in, in de christelijke, trouwens, in de hele christelijke symboliek, is dat een enorm belangrijk ding, het, het fenomeen vergeving. Michiel? Michiel Den Henri. Henri, waarom ik altijd jou Michiel wil noemen, ik weet het niet. Henri. Nee, ik denk dat woede en uh, schuldgevoel uh, wel heel erg aan elkaar raken. En wat ik niet zo terughoor, is dat je ook uh, uh, dat, dat schuldgevoel uh, kan uh, uitnodigen tot ongelooflijk woedend op jezelf uh, worden. Ja, een beetje wat jij zegt: uh, met de knokkels op tafel met slaan. Met de knokkels op tafel uh, slaan. Uh, en dat, dat zien we in ieder geval in de psychiatrische praktijk zien we dat nogal eens. Dat uh, mensen zo, zich zo schuldig voelen over zichzelf. En dan zichzelf zo ongelooflijk pijnigen. En dan uh, niet uh, lichamelijk, maar met name geestelijk. En daar echt daar diep uh, angstig en diep depressief van kunnen worden. En dan uh, is er inderdaad wel... Uh, ja, dat is een, een manier van omgaan met uh, schuldgevoel die uh, heel erg is. Uh, destructief is. Hmm. Ja, ja. Ja. En komen die mensen, die patiënten dan bij jou om vergiffenis te vragen? Nee, en ik vind uh, al helemaal niet uh, dat ik daar ook maar iets in kan betekenen... behalve uh, meedenken hoe de mensen zichzelf vergiffenis zouden kunnen schenken. Nou, het doet me wel denken wat ik heel mooi vond... Dat, wat een therapeut een keer vertelde uh, in ons blad... Uh, zij werkte veel met mensen die ernstig leden aan schuldgevoel. En ik geloof dat het een verhaal was over een jongetje die uh, per ongeluk een schuurtje in, uh, in de hens had laten vliegen als kind. Waarbij iemand was omgekomen. En als volwassene leed hij daar nog steeds zwaar onder. soort, het is niet herstelbaar. Dit, weet je, dit gaat alles inderdaad. Mm -hmm. Dit is van een heel andere orde dan kleine overtredingen. En zelfs vallen hier geen excuses meer aan te bieden. Ja. Dus daar kun je echt aan kapot gaan. Ja. Ja. En wat ik heel mooi vond, wat zij toen zei, is dat zij met hem heeft gewerkt en dat zij toewerkt naar de, naar de vraag zou je dit een ander kwalijk nemen als je een ander kind zou zien van acht die speelde met lucifers en dit gebeurde, zou je dat kind dan zo het kwalijk nemen zou je dat kind zo laten lijden mm -hmm. en dat is het moment waarop mensen zich realiseren nee, een ander zou ik nooit zo, voor een ander zou ik nooit zo hard zijn dat oordeel zou nooit zo hard zijn nou ja, ja, ja, dat wil eigenlijk zeggen dat je aan schuldgevoel een einde kunt maken door inzicht te geven. Rationeel ja, door inzicht, inzicht te inzicht. geven en door, eigenlijk door, door, door buiten jezelf te stappen, in ja. jezelf met, ja. met meer mildheid te bekijken. Dus dan ben je ja. inderdaad je eigen therapeut uiteindelijk ja. Ja. met behulp van een ja. Ja. ander. In plaats van toevlucht te nemen tot allerlei magische rituelen. En maar dat kan ook. Maar dit, uiteindelijk is het natuurlijk. Het doet een beroep op hetzelfde. Of je het komt halen in de dichtstoel of bij een therapeut. Ja. En een therapeut helpt jou uiteindelijk om het zelf te doen. Het is leuk natuurlijk aan een psychiater te vragen. Wat is het meest effectief? Uh, ik denk dat verschillende benaderingen effectief zijn. Ik heb, ik heb ooit een keer met een uh, vrouw gewerkt... die zich ongelooflijk schuldig voelde... over wat er van haar zoon was terechtgekomen. En toen uh, hebben we het daar gewoon eens uh, over gehad. Van wat, wat vind jij nou dat je voor straf hebt verdiend? Want daar heb je het voortdurend over. Uh, moet je dan denken aan de doodstraf? Moet je denken aan levenslang? Wat, wat, wat vind jij nou? Toen heb ik haar gevraagd. Stel je nou eens voor dat jij uh, de, de openbaar aanklager bent. Wat, uh, wat zou je dan eisen? Ga vervolgens in de rol uh, zitten van je eigen advocaat. Wat zou jij nou ter verdediging aanvoeren? En doe dan eens uitspraak als rechter. En dat heeft een aantal sessies geduurd. En wat mij in ieder geval toen is opgevallen... dat ze in ieder geval met meer mildheid naar zichzelf kon kijken. En daarmee zeg ik niet dat de schuld uh, helemaal weg was... Want, maar... Ze was een stuk milder ten opzichte van zichzelf. Dat vond ik heel opvallend. Nou ja, ja. Maar dan is keer wel weer um, van essentieel belang, denk ik... dat, er, dat u erbij zat, bijvoorbeeld. Dat er, dat je, je kunt het wel proberen om jezelf op die manier, ook zoals die therapeuten dan als voorbeeld gaf... om dat dan zelf te doen. Maar dat is, denk ik, niet voldoende. Ik denk dat het nodig was dat de therapeuten zei... kijk naar jezelf als achtjarig, hè, dat, voor, dat, voor, dat, deze, dat, voor deze ja. man in ieder geval. Het ja, hangt natuurlijk van de generatie ja. af, ja, van, van de, de overtreding. Maar dat in is dus bijna een priesterrol heb je nodig. Ja, je e, je hebt een een derde met gezag ja. die uh, jou... Je hebt die vergeving die kan meer ja. Van iemand anders. Of iemand anders moet je helpen om je dat te laten inzien. Je ja, deze, de, te deze vrouw gaf zichzelf absolutie, hoor. Ja, maar, ja, maar wel. wel. Ja. Onder, onder leiding van die ander. Precies, jij behoorde dat inzicht bij haar te brengen. Wat ik eh, als mijn taak heb gezien is eh, meedenken met die vrouw. En ja, maar... ook vanuit een andere hoek dan ja, zij zelf tuurlijk, op dat moment in tuurlijk. staat was. Ja. Ja. Zij ja. was zelf ja. nooit op het idee gekomen nee, om het op die manier precies. te bekijken. Dus. Nee, ja. Ja. Ja. Wat wij ons afvroegen is, hebben vrouwen eigenlijk vaker last van schuldgevoel dan mannen? Ja. We hebben Een paar jaar geleden hebben we een enquête gedaan uh, over, over schuldgevoel. Het ging over van alles. Mensen mochten van alles aangeven waarover ze zich schuldig voelden. En we hebben toen gekeken wie de mensen zijn die zich het vaakste schuldig voelen. Uh, daar komen een paar groepjes uit, dat is grappig. Gescheiden mannen zijn uh, uh, uh, grote schuld, schuldvoelers. Ah, Werkende ja. moeders komen er ook als traditionele partij uit. En mensen met, uh, met hulpbehoevende ouders. Die hebben ook het gevoel dat ze vrijwel altijd tekort schieten. En vrouwen ervaren dat veel sterker nog dan mannen. Eh, bij de mensen die echt dagelijks leden aan schuldgevoel, scoorden de vrouwen bijna twee keer zo hoog als de mannen. En wat is de verklaring dat vrouwen ja. zich dat meer aantrekken? Ja, daar kan je echt twee verklaringen voor aandragen. Het ene is dat vrouwen uh, überhaupt al geneigd zijn tot meer uh, uh, naar binnen gekeerde uh, uh, emoties. Meer zelfreflectie, maar ook meer zelfkwelling. Meer, ze piekeren meer. Um, ze uh, zijn sneller depressief. Dus minder agressie en meer naar binnen gekeerde emoties. Ja. Het andere is... Uh, kijk, emoties heb je natuurlijk niet in een soort van vacuüm. Er is een, er is een uh, maatschappelijke omstandigheid. En vrouwen zijn... Um, Degenen die de sociale relaties bewaken. Dus die daarin ook het snelste in overtreding gaan. Nou, uh, daar zouden we nog wel wat langer over moeten praten. Maar helaas, Pavlov <laughs> is voorbij. Jessica Duurlager, sterren van leer... Henri de Berg en Alex Roeke hartelijk dank voor dit gesprek. Luister als je wilt reageren. Even een mail naar Pavlofradio. Informatie, educatie en cultuur. Dit is Radio 1.